Het aantal vluchtelingen dat dit jaar naar Duitsland komt... is waarschijnlijk veel meer dan tot nu toe werd aangenomen. Er wordt uitgegaan van 750.000 vluchtelingen... en niet 450.000, zoals eerder berekend. Bondskanselier Merkel zei eer gisteren al... dat de vluchtelingenkwestie voor de EU een groter probleem kan worden... dan de Griekse crisis. Gemeenten moeten voor 1 oktober hun administratie op orde hebben... rond de persoonsgebonden budgetten. Staatssecretaris Van Rijn heeft een brief gestuurd... waarin hij de gemeente maand tot haast... De meeste mensen met een pgb krijgen zo'n zorgbudget op basis van een beoordeling... die op 1 januari volgend jaar afloopt. Om chaos te voorkomen moeten de gemeenten ruim voor die tijd opnieuw kijken... of deze mensen nog steeds recht hebben op hetzelfde bedrag en dezelfde zorg. De veranderingen bij de pgb's brachten de staatssecretaris Van Rijn... eerder dit jaar in grote politieke problemen. Op het Centraal Station in Den Haag komen voorlopig geen toegangspoortjes voor de OV-chipkaart. Het station moet volgens de NS eerst worden verbouwd...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 Het weer. In de loop van de middag wordt het op de meeste plaatsen droog. Maar het noorden moet rekening blijven houden met een enkele bui. In het zuiden breekt vanmiddag nu en dan de zon door. Morgen lokaal nog een buitje, maar ook geregeld zon. Met 20 graden is het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS. ZFM. verkeersupdate. Verkeersupdate. De John Bakker van de ANWB. We staan een file op taal 13, daarna richting Rotterdam. Bij knopen een klein 7 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En heerst. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM Zij. ZFM Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Een zeer goedemiddag luisteraars. Welkom weer bij twee uur lang ZFM Lunst. En ook welkom, Imke. Ja, oh, wacht even. Ja, ik moet even de, go <laughs> de goede microfoon openzetten. Ik ben gewend uh, gisteren aan Dolly zat achter een andere microfoon. Dus ja. Ah, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, je hebt hier nieuws voor ons verzameld. Hebben we nog schokkende dingen te verwachten? Nee, valt wel mee. Het valt allemaal mee, dus? Ja. Nou, Gelukkig wel. <laughs> Oké, okay. dat straks uh, luisteraars rond de klok van half 1 doen. Maar zoals we toen gebruikelijk natuurlijk starten we met een stukje muziek. Ik roep je naam en ik roep ook jouw naam, uh, Imka. Want jij gaat uh, morgen, als het goed is, al heel vroeg naar de Ceele, hè? Want dat start, hè? Morgen toch? Ja, morgen is die intocht. Die is Sinterklaas, die komt ook. de Ja, die, daar. Kom, die zit uh, op de eerste boot. <laughs> oké, okay. ja. ja geen okay. zwarte Piet mee? Nee, oké. Okay. Oh, nou, mag dat weer niet? Nee. Oh, die discussie die begint weer natuurlijk. Ja. Die onzin. Ja. ja. Nou ja, goed. Uh, mensen moeten maar doen wat ze niet laten kunnen. Voor mij mag die blij worden, die zwarte Piet. Ik vind het een gezellige kerel. En ik krijg altijd lekker pepernootjes van hem. En cadeautjes. Ja. En uh, Sinterklaas is ook een lieve man. Is eigenlijk ook een cadeautje, toch? Ja. Hé, <laughs> hey, uh, Seel, Ja. En uh, wat, uh, wat heb jij speciaal met Sale dat je erin gaat? Nou, ik was bij de allereerste zeil ook geweest. Even, even hard praten, ja. Ik was bij de allereerste zeil ook geweest, in 1975. Ja. En toen was ik uh, elf jaar. Ik elf? Was, ja, ik was heel erg onder de indruk. En toen klom je ook al in de mast? Of? Nee, dat nog niet. Oh. Ik ging wel bij de Reddingsbrigade. Ik ging wel <laughs> zwemmen. <laughs> Oké, okay, ja, het is wel heel imposant, hè? Maar ja, er is ook, absoluut. Een, ook een omstreden schip bij. Oh, hey, is dat zo? Ja. Nou, dat, is een, uh, dat was op televisie uh, een week wat geleden. Een schip waar mensen op gemarteld zijn. Oeh. mensen uit Indonesië. En, en dat schip, dat heeft dus... Een, ja, volgens die mensen bloed in het ruim, zeg maar. Om het zo maar eens uh, luguber te zeggen. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja, maar het, is, het schijnt dat een van de mooiste uh, kruisers te zijn die voorbij komen. Maar ja, uh, no nogmaals, er zijn dus weer... Dus net, net als met die Zwarte Pieter discussie... Ja. er is weer een discussie over... Uh, ja, dat, dat schip toch een verleden... het is als martelschip ooit gebruikt. Dus we mm moeten -hmm. maar even niet vragen welke boot het is. Kunnen we misschien wel even googelen zo? Dan kunnen we het de mensen vertellen. Ja. Ja, misschien weten de luisteraars dat al lang... want die kijken ook televisie natuurlijk. Ja, ja zo is maar net. Hé, hey, uh, een, een zeekroes, daar gaan we gewoon... Uh, met Cliff gaan we daarvan genieten. Tot de mogelijkheden, zeg maar. <laughs> Wat zeg je? Een cruise niet. Een cruise niet? Nee, wel de overtocht naar Engeland. Ja. En overtocht van Stockholm. Oh, dat was met de DSF-MCW of zo? Of DSM-ZW? Ja, en ook van Holland naar Heritage. Oh, ik ben toen van Amuiden naar, naar, naar Newcastle uh, gevaren. Ja, met mijn autootje aan boord. En toen van Newcastle, uh, zeg maar, uh, via het Engelse vasteland naar Schotland gereden. Oké. Okay. Dat is heel mooi. Mooie natuur. Ja. Schotse weet aangetrokken. Een Beetje, Beetje kou wat in mijn kruis en zo. Oh. Maakt ook allemaal niet uit. Maakt ook allemaal niet uit. Ik had mijn doedelzak mee. Nee, maar dat is, dat, is mooi. dat is een mooie rit. Wel linkersoep, want zo gauw je dat van die boot afkomt dan moet je links rijden. Dan moet je, dan moet je alles links laten liggen. En, <laughs> Ja, dus ik heb inmiddels dat martelschip ook gevonden. Dus even kijken hoor, dat is de... Even kijken. Ja, dat is door uh, uh, generaal Pinochet van Chili... is dat gebruikt als, uh, Oeh. als martelschip. En dan gaat het om de Esmeralda. Oké. Okay. Dus als jij de Esmeralda voorbij ziet varen, dan moet je wegwezen. Want... Ja, dan doe ik mijn ogen dicht. <laughs> Maar het is, uh, ik heb er hier een plaatje van. Dat kunnen de luisteraars thuis natuurlijk niet zien. Maar ik zal het even laten staan. Kan jij het zo even waarschouwen? Het is een viermaster. Nou, dat kan je op dat scherm weer niet zien, denk ik. Die weer niet. Nee. Uh, nee. Maar het is, het is een, een witschip, een viermaster. Het ziet er prachtig uit. En ongetwijfeld zullen de sporen van uh, die vreselijke gebeurtenissen aan boord zullen zijn uh, weggewist. Uh, ik wist er ook niet van hoor, ik heb voorgaande jaren ook wel eens uh, uh, aan de kant van het Noordzeekanaal uh, naar al die mooie schepen staan kijken. Maar nooit geweten dat die Esmeralda, die toen ook al voorbij kwam, dat dat een martelschip ooit is geweest. Uh, vanuit Chili, Pinochet. ik ken hem wel, die hebben ja. wel mensen laten, laten ombrengen, zeg maar. Hè? Was geen gezellige man, niks voorzien van zijn Zandvoort in ieder geval. Geen hey, man om mee te lunchen. Hè? Nee, nee, absoluut niet. Hé, hey, uh, uh, ten aanzien van jouw muzikale wensen... Uh, kan ik zo nog wat voor je opzoeken? Zeg je van, nou, ik, uh, ik ben fan van dit of van dat of ja, van zo, zo? ik wil wel wat Simply Red horen. Simply Red? Ja. Oh, omdat hij rood is? Ja. Of, uh, of omdat hij <laughs> <laughs> omdat een beetje op je bankrekening <laughs> lijkt... dat <die> hij <laughs> Simply altijd rood is? Ja. Oké. Okay. <laughs> nou, Honey Come Back ga ik eerst maar draaien. Dat is een beetje country muziek van Jimmy Webb.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 Like a hundred years ago, back to his arms and never know the joy of a love that used to taste like honey. Come back where you belong to only me, honey. Come Oh, back, Jimmy Webb. Ja, Ik ben er erg van, uh, van uh, country muziek gaan houden. Misschien ze, er komt het dat ze altijd tegen me zeggen. Van beter een boer. Ja, dan ga je natuurlijk. Het platteland ga je natuurlijk helemaal integreren in je, in je bloedbaan. En dan uh, hou je van country muziek. <laughs> Zo gaat dat gewoon. Uh, maar ik hou ook van het bos. Dat gaan we straks beluisteren. Want de Eagles die, die wandelen daar niet meer. No more walks in the wood komt van de. Uh, CD uh, uh, Long Road Out of Eden. Maar eerst gaan we iets faken. En niet doen, we gaan niet, gewoon niet, niet iets nadoen of zo. Dat bedoel ik helemaal niet. Nee, we gaan iets draaien voor, uh, voor IMCA. Simply Red met fake. Simply Red, een paar maanden geleden nog te zien live in het programma RTL Late Night bij uh, Umberto Tan. Je u het ook gezien? Ja, <laughs> als grote fan wel als hoor. Als grote fan wel. Ja. Nou, leuk om te melden is dat ik uh, 1 september in de studio zit bij RTL Late Night. Bij ah. Rembrandtsplein mag ik een uitzending bijwonen. En uh, die avond daarvoor zit ik bij de Wereldrijd door. En bij, uh, bij Paul ben ik ook uitgenodigd. Komt dat ik lid ben van de VARA, krijg je van die uitnodigingen. Oh, leuk. Kan je als publiek zeg maar, aanwezig zijn bij zo'n zo live uitzending. Ja. Nou, dit is uh, nog wel heel bijzonder. Want het is de eerste uitzending van het nieuwe seizoen. Okay. Zowel van de Wereldrijd door als van Paul, Ja. En ook van RTL Late Night. Maar dat is dan op dinsdag. Oh, dan zit je uh, helemaal in de primeurs. Ja, ik ben er zit helemaal in oh, de En, en nee. uh, moet ik met Tox, toxido moet ik natuurlijk hoor. Nee, ik ga gewoon maar kort op broeken. Met dit weer. Met dit weer. Maar met dit weer is het ook geen. Je uh, hebt ook geen zin om in het bos te gaan lopen. Nee. En uh, de eagles die spellen er handig op in. Luister maar. No more walks in the wood. The trees have all been cut down.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 in the clover fields Where we once made love Then wandered home together Where the trees arched above Where we made our own weather When branches were the sky Away back from the fields of play Lasted as long as we could. No more walks in the wood. No more walks in the woods. Uh, Imka, wanneer uh, luistert jouw uh, jou, jou dochter? Is, is, die, is die nu al uh, aan het luisteren? Of, of... Nou, ze komt straks hierheen. Nou, oh, ze komt straks hierheen? Ja, nog oh, leuker. Oh, dus dan zal ik maar even wachten. Met ja, het, wacht er maar mee. Wachten, ja, ik wou hem al bijna opzetten. Want ze had een heel mooi verzoekje. Maar dat, dat vertel ik dan nog eventjes niet. Daar uh, wachten we dan nog eventjes mee. Uh, maar uh, uh, er zijn natuurlijk nog veel meer uh, mooie liedjes... behalve het liedje wat jouw dochter straks te horen krijgt. Ja. Dokter Hoek die heeft ook een handje van een aardige nummers uh, zingen. ZINGEN Smile the one that always turns me on and let me take your hair down cause we stay Maar... en de Madison Show met uh, If Your Body Is Had Enough Of Me. Nou, We gaan, uh, want het is half één, luisteraars, we gaan uh, kijken wat er allemaal uh, te melden valt uit de regio als het gaat om, uh, om nieuws. Het nieuws bij ZRM Zandvoort met Imka Drommel. Goedemiddag, dit is het regionale nieuws van dinsdag 18 augustus 2015. Twee Nederlandse mensensmokkelaars en 25 asielzoekers... wilden op een veel te klein zeiljacht zonder nautische ervaring de Sint Noordzee oversteken... toen de Koninklijke maris hen afgelopen zaterdag in Amuiden tegenhield. Mensensmokkel per luxe zeiljacht vormt een nieuwe uitdaging voor de maris die gaat over illegale grensoverschrijdingen. Sinds zaterdag zijn de controles in jachthavens geïntensiveerd... Maar dat is bijna geen doen. Alleen al in de provincie Zeeland hebben we al 80 zeejachthavens, zegt woordvoerder Alfred Eelwanger van de Marseusee. Maar die liggen niet op pal aan zee, werpt Funke Cooper tegen. Vanuit de Muiden is het zo'n 100 mijl naar Engeland. Er is hier veel sociale controle. Wij lopen hier zo drie keer per dag de ronde. Bij zo'n ronde werd de groep vreemdelingen ontdekt. Ze gedroegen zich rustig, bijna gelaten. Maar zoveel mensen op een bootje van 9 meter, dat klopt niet. Dat zie je aan hun gezichten erbij... En dan weet je genoeg. Op zo'n boot kun je misschien met zes mensen de overtocht maken... en dan, dat is al krap. De mensen zaten opgepakt in het ruim. Buiten zitten kon niet, want dat valt op. Je schip weegt anderhalve ton, je ligt veel te diep... en als je gaat varen schommelt het, zoals met deze golfslag... en dan is het vreselijk gevaarlijk. Als je geen verstand hebt van de zee al helemaal. Eimuiden is beslist geen Calais, zegt Elwanger. Hij reageert bijna verontwaardigd op de vraag... of het asielzoekerstroom zich op termijn zou kunnen verleggen van Frankrijk naar Nederland. Wij zien dat niet gebeuren. Toch wordt de streven gecontroleerd, steekproefsgewijs en op basis van tips. Syriërs zien wij hier helemaal niet, zegt Elwanger. In de groep die zaterdag werd aangehouden ging het om elf Albanese. De nationaliteit van de anderen is nog niet bekend. Albanese mogen legaal in Nederland verblijven tot hun, uh, tijdens hun vrije termijn. Door de manier waarop ze naar Engeland wilden, verspelen ze die.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 In 2015 werd tot zaterdag misschien een enkeling aangehouden in Amuiden, Al de de Zee. Tussen Hoek van Holland en Engeland komen illegale overtochten vaker voor. In 2015 zijn er zeker 82 vreemdelingen aangetroffen die naar Engeland wilden reizen en 134 die de overkant al hadden bereikt. In 2014 ging het om 58 vreemdelingen in Nederland en 97 in Engeland.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 0800-0200-600. Het is al druk langs het Noordzeekanaal tussen IJmuiden en Amsterdam. Tientallen campers hebben een plekje gevonden aan de vaarroute naar Zeel. Morgen vindt de Zeel-in-parade plaats... en kampeerders weten zich verzekerd van een prima uitzicht. Voor Theo en Wil Westgeest is dit hun derde zeel die ze met de camper beleven. Ondanks de stortregen vermaken ze zich twee dagen voor het evenement uitstekend. Amsterdam en de provincie Noord-Holland hebben uitgebreide informatie verspreid over de plaatsen waar de grote massa kijkers morgen in het beste recht kan. Vrijwilligers die de komende dagen actief zijn op sale moeten allemaal succesvol een professionele gastvrijheidscursus afronden. De 1200 tijdelijke medewerkers worden getraind om zeker 2 miljoen bezoekers te kunnen verwerken. Maandag kregen ze in de Kromhouthal in Amsterdam een briefing over de gang van zaken tijdens het Nautisch evenement. In de cursus worden de deelnemers aangemoedigd enthousiast over te komen en geïnteresseerd te zijn in bezoekers met vragen. De bezoekers worden ontvangen door iemand die betrokkenheid toont. Reageer proactief en let op om je omgeving en smile, is de positieve boodschap aan de vrijwilligers. Dit was het regionale nieuws van dinsdag 18 augustus 2015. Dan volgt nu het weerbericht. Het weer bij CFM Zandvoort met Imka Drommel. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog... maar in het noorden kan het nog enige tijd vallen. Terwijl in het zuiden het zonnetje soms voorzichtig tussen de wolken doorbreekt komt de temperatuur naar 18 graden of 19 en is de wind rustig. Vanavond verklaart het vanuit het zuiden op meer plaatsen op... lokaal blijft wel een kans op een spat regen. In de nacht koelt het af naar zo'n 11 graden... en kan het her en der wat nevelig of mistig worden. Morgen kan de dag nog wat nevelig of anderszins grijs beginnen... maar al snel breekt het zonnetje door op veel plaatsen. Je kan dan naar buiten zonder te vrezen nat te regenen... en ook de temperatuur komt weer wat hoger uit.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 Dan ja, jij en niemand anders Als je weg met twijfels is bezaaid Weer alsjeblieft dat het voor mij Om niemand anders draait Zie je dan niet dat ik gewoon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 Nou, uh, Koen Wouters, ik weet niet wat je van me wil, jongen. Want ik, uh, ja, ik val nog altijd op dames. Maar, maar in ieder geval, nou, ik vind het wel lief dat je me hebt toegezongen. Dat dan weer wel. Ja. <laughs> Heb je, iets met, ja, je hebt iets met Klozo, want je hebt uh, ooit op de eerste rij gezeten uh, bij een concert, hè? Ja, ik zou met Toet heen gaan. Ja. Het mooie was... Toet. Voor, la het, voor de to luisteraars even Toet Spaans. Dat is een collega van ja. ons natuurlijk, hè? Ja. Die, die zit bij, op, een andere, op vrijdag bij uh, Sanford Lunch. Ja. En ik ken Toet al heel lang. Mhm. Mm en ze had kaarten geregeld. En, okay. op, en op de dag van het concert zat zij in Italië. En zat ik ja. op de eerste rij. Leuk. Ja, leuk. ja. ik heb van genoten. Ja. Oké, okay, Koentje Wouters. Nou, jij zei me net al van het bestaan, vermoedelijk nog steeds. Ik er ja. ook nog steeds op. We hebben heel veel fans in België natuurlijk. Met name het uh, vrouwelijk publiek. Als het om Koen gaat. En, maar al die andere jongens zijn toch ook aardige, aardige figuur. Ja, zijn broer is ook wel uh, Kijk, leuk. Ja. Jij bent een kenner natuurlijk. Ja, ja ik heb vooraan gezeten. Ja. Nou, ja, luisteraars. En uh, ja, Hilversum 3 bestond nog niet in die tijd, hè? Herman van Veen wel. En die zint erover, gelukkig.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 Welke stijger klonk een van Paljas Jeruzalem?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 Op elke steiger klonken we van Palja's of Jeruzalem. Geraat van machines doen klonk in de confectie: een mooi meisjeskoet. Dromend van de prins van weet ik veel, die ze zou ontvoeren naar zijn luchtvaartsteam. Hilvers en drie bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Zoals Duif natuurlijk aan Ruud Jansen en uh, Tollitje Pierik en Imka Drommel en uh, Toet Spaans en al die dames. Uh, Van... allemaal, al de sidekicks zeg maar. Jeruzal. Allemaal een eigen stem. uit op een stijger. ik heb hoogtevrees. Dus Jeruzalem. Jeruzalem heb ik ook niks mee, dus. Nou. nou ja, niks mee. Mensen klagen er altijd zo bij die muur, dus dat, dat, dat zie ik helemaal niet zitten om erheen te gaan eigenlijk. En, nou, een beetje een gevaarlijk gebied. Jeruzalem, toch? Uh, Palestijnen in de buurt en zo, en. Uh, Skutraketten en. Uh, nee. Geen leuke plek om te vertoeven. Komt misschien ooit nog wel. Moeten we nog een paar jaartjes geduld hebben. We gaan even genieten van Op de Ijs. Met Bo. Bo. Hey Bo. Ze zeggen dat jij eenzaam bent. Hey Bo. Ik heb je nauwelijks gekend. Je was nooit bang alleen te zijn. Maar wat nu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 Liever zat ik met jou aan de grond als ik van jou zie dan is het dan met iets van afgezien, hey, mooi. Oh, ik mis je meer dan ooit en wat. Nou, Rob de IJs, wat gezellig hè. Allemaal uh, leuke liedjes hoor, Rob de IJs. Ik ben echt fan van die man. En die timpelt al zo lang aan de weg. En nog steeds, hij is nou in de 70. Hij is nog uh, op alle fronten actief. Ook in zijn liefdesleven. Pas weer een kindje op de wereld gezet. Een Klein mannetje. Nou, heel gezellig natuurlijk. En uh, Nou ja, dat, dat, dat, dat is verder allemaal niet belangrijk. Hè? Het gaat om zijn zingen natuurlijk. En dat doet hij nog steeds, ik zei het al, volop. Eh, uh, Eens even kijken wat ik ook weer voor u in petto uh, had. Oh ja, want ik, ik had een, uh, een, een conga-nummertje in petto. Van Gloria Esteban. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come man. shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer.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 Wel de swingende wind is dat toch de Miami Sound Machine en uh, de virtuoze zang van Gloria Estefan. Dan kan je bijna niet stil blijven zitten hier in de studio, dat kan ik u verzekeren. Nou, misschien bent u al verzekerd, dus uh, ik zal geen poging doen om u over te halen. Bij ja verzekerd, is verzekerd. Hey, eermeester ook weer. Im oh, Im -ka. Im -ka. Kom maar weer bij Irma. Nou, goed, Dan je moet je Dolly wel... vragen, die ja. doet het ook altijd. Ja, het lijkt, het lijkt er zo op. het zijn een, een paar lettertjes verschil eigenlijk natuurlijk. Ja, het is toch heel verschil hoor. Ja, het is wel heel verschillend. En uh, Irma, de, ik had vroeger een pleegdochter, die heette Irma. Ja, dat zal het zijn. Ik denk het. Hé hey, luister, uh, heb jij eten met Doton? Met? Doton. Nee. Ken je Doton niet? Nee. Nou, hij kent jou ook niet. Nee. Dat zweelde natuurlijk meer. Nee. Maar, maar hij, hij zingt prachtig. Als je het nummer hoort, weet je het vast. Dit is Hungry. Hit up the bottle. Hearts will melt like ice. As lights keep fall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 We're going home now. Dit was Hungry. Dat was dood dan, luisteraars. En ik draai een uh, instrumentaaltje ter afsluiting van het eerste uur. Want kijk op mijn klokje. Het klokje van gehoorzaamheid. En dat zegt mij dat we even moeten pauzeren voor reclame, Niels. En reclame. Tot straks. Tot aan de andere kant uh, van Niels. Ook namens mijn uh, collega Imka, toch? Ja. <laughs> Tot zo, luisteraars.